Uur. Mariel Haggeman met het NOD heeft iedereen tussen middernacht en twee uur weer stroom, zegt burgemeester Den Oudsten. De aansluiting op de reserveinstallatie gebeurt gefaseerd. Sommige wijken hebben alweer stroom. Als het niet lukt om iedereen weer aan te sluiten, worden noodaggregaten ingezet.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 Dan heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu The Nightwalk, Holland's number one number one dance show. The Nightwalk Saturday night on ZFM. This is your DJ, DJ Charles. Sexy as. One. Still drunk in the club, done with a salt vice munch my gums Still drunk with a buzz, with the amphetamines under my tongue On everything under the sun, mouth numb, my all rubbed in my gums With a little bit of this and a little bit of that, I'm loving at mine Eyes roll back to the back of my head I think I'm in love now a couple hours go past the fuck I don't wanna come down, rolling off that chemical energy What's happening? It's no memory, it just keeps me dusted.